Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De dierenbescherming stopt met het filmen van misstanden op paardenmarkten. Volgens de organisatie kan de veiligheid van medewerkers niet meer worden gegarandeerd. Omdat paardenhandelaren zich steeds vaker agressief gedragen. Die willen niet dat de dierenbescherming komt filmen. Zouden medewerkers bedreigen, bespugen of proberen met een paard op hen in te rijden? Venezuela, Ecuador en Bolivia hebben hun ambassadeurs uit Brazilië teruggeroepen. De landen veroordelen de afzetting van de Braziliaanse president Dilma Rousseff. Volgens Ecuador komt door de afzetting de politieke stabiliteit in de regio in gevaar. President Maduro van Venezuela denkt dat de VS achter de afzettingsprocedure zit en heeft het over een koep tegen Rousseff. De vijf mannen die op Bonaire zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een Nederlandse agent hebben de Venezolaanse nationaliteit. De vijf werden eergisteren aangehouden. De politieman die in dienst was van het korps Bonaire werd twee weken geleden neergeschoten tijdens een vuurgevecht met criminelen. Hij overleed later in het ziekenhuis. Topambtenaren maakten zich kort na de MH17-ramp grote zorgen over de woede onder Nederlanders over het optreden van het kabinet blijkt uit interne stukken die de NOS heeft gekregen. Op sociale media werd emotioneel gereageerd op het feit dat onderzoekers en hulpverleners geen toegang kregen tot het rampgebied. Ambtenaren waren bang voor onrust of bijvoorbeeld herdenkingen als die woede en onmacht zouden aanhouden. Donald Trump vindt dat het Amerikaanse immigratiebeleid gericht moet zijn op wat goed is voor de Amerikanen en niet op wat goed is voor illegalen. Hij wil, als hij wordt gekozen tot president, een dienst opzetten die illegale immigranten opspoort die iets op hun kerfstok hebben. Voor vluchtelingen uit Syrië en Libië wil Trump de grenzen helemaal sluiten. Het weer nog, eerst bevolkt met plaatselijk een bui, maar vanuit het westen breekt vanochtend de zon door. Vanmiddag en vanavond is het dan droog. Het wordt vandaag 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, vijf dagen later, dan denken ze, oh jee, hoe zal oh ja, het nou ja, dat is weer? natuurlijk ook ingewikkeld. Ik vind het zelf soms nog moeilijk. We hebben ook een nieuwe cursus. Ja. Uh, zo hebben we een uh, slaapcursus, Slapen kun je leren. Veel mensen hebben toch uh, moeite met slapen. Zeker met het ouder worden. <lacht> Senior En, en ja. uh, daar, daar, daar hebben we een, een, uh, een zeer ervaren docent in gevonden. Met een bed ook erbij? <lacht> nee, nee ja. geen bed. Geen je mag bed. proef van. <lacht> nee.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 Volg ja, volgens een bepaalde leer, volgens mm -hmm. een bepaald systeem. Ja, en uh, daarnaast heel... heeft ze ook allerlei hele simpele tips over het slikken van magnesium. Of, nee, heeft, daarnaast heeft ze ook gewoon allemaal oefeningen. die je, okay. En een bepaalde rust nemen van tevoren. Ze heeft, het, is, het, wordt ook, het wordt ook een cursus waarin men met elkaar praat en, en uh, ervaringen uit, Ja, uit, uit ja uit de maar de zij heeft ja. wel een, een, een bepaalde ja, uh, het systeem, die, de ja, systeem ja. die ze volgt. Okay.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 hoor ik regelmatig van, uh, nou, uh, weet je, ik was weer drie, vier keer wakker vannacht en het uh, was weer moeilijk en moeizaam allemaal. Ja, nou, ja maar het, dus gaat het gaat heel hard met ouder worden, denk ja, ik. Ja, maar dat horen het ook vaker van ja. mensen. Kijk, en, uh, dat, je, en, dat je een keer wakker wordt s'nachts, dat is natuurlijk niet zo'n punt, want de meeste mensen, als je wat ouder bent, dan moet je ook nog een keer uh, sanitair... Uh, mm -hmm. Ik word wel wakker, maar dat moet het wel onweren. Nee, maar het kan je leven <laughs> beheersen. Het kan natuurlijk echt... Vandaar dat het goed is dat die kussen er is. Het is een hele goede stap als mensen denken, nou, ik wil daar heel graag. Het is vier keer. Het is ook niet een hele duvet. Het is een vrij goedkope cursus. Je U kunt zich informeren bij ja. www.plus.sandvoort.nl of in het boekje kijken. En, ja. uh, kan ik vragen of dat er ook mensen vanuit de Spalieren zich bij jullie melden bij het nieuwe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 Drie keer Nederlandse les. Ja, precies. Nee, maar goed, met andere dingen. Ja, ze komen bij ons voor vluchtelingenwerk. Ja, ja vlucht, okay. vooral bij vluchtelingenwerk. Hij heeft natuurlijk spreekuur bij ons. En uh, ja, ik heb uh, verleden week een nieuwe vrijwilliger in de keuken uh, ontmoet... die uit uh, Aleppo kwam. Oké. Okay. Dus, uh, Bijzonder. Ja, fijn. Dat is ook echt heel leuk. Het is ook goed voor, om, uh, uh, voor taalontwikkeling om natuurlijk vrijwilligerswerk te doen. Ja. Nog meer kussen zeg.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 Wat typeert, wat typeert dan de maandag? Dan uh, overval je me wel op de <laughs> zaterdagmorgen uit mijn hoofd. Nou de, de, natuurlijk het koffiedrinken. Hè. Om tien uur kom je, de, komen de buurtbewoners, kunnen koffie drinken. En uh, uh, worden er verse koekjes gebakken uh, door de RIBW-bewoners. Uh, uh, dat zijn de, de meeste mensen die dat... daar boven wonen? Ja, ja, die ja. wonen daarboven en die komen dan koekjes bakken onder begeleiding en serveren. En dan uh, hebben we vrijwilligers.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 Uh, voor mij weegt het altijd heel erg zwaar, want mijn naam staat onder een kunstwerk. En als ik het niet goed doe, dan hoor ik dat nog heel lang. Ja, ja. Mooi. Ja. Um, alle landmarks zijn uh, op jouw website te bekijken, neem ik aan. Ja. En die heet? Uh, oh, margoberkman.nl. margoberkman.nl. Um, ja. ja. Dat heb ik ook gevonden hoor, heel makkelijk. Ja, <laughs> ja heel makkelijk. Gewoon mijn naam. Ja. Margo, ja. bedankt voor je komst en uh, het vertellen over de mooie kunstwerken. Heel erg uh, Mogen ze ja. nog bij je binnenkijken in het station?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 En ja, dit is het kenmerk nee, van Zandvoort, mensen. Zandvoorten zijn de ja. mensen, zo moet je dat zeggen. Ja. Uh, iemand die heel veel uh, daaraan heeft gedaan... is uh, de wijkagent Danny Slager. Danny, welkom. Jij uh, bent in mijn optiek toch wel een beetje... in de motor van dit, uh, dit overleg. En, want jij loopt op de straat, je praat met uh, mensen. Uh, we zijn ooit, eens jaren geleden... gestart met Veilig Stappen, dat weet John nog wel. Uh, dat is doodgebloed...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 Uh, handhaving in politie was. Ja, ik ben een, uh, een voorstander van, uh, van samen optrekken. Dus dan betekent ook dat je uh, uh, naar elkaar toe moet komen... en uh, met elkaar vooral moet praten. Nou, dat hebben we gedaan. Uh, alle partners zijn daarbij betrokken. En uh, sinds dat gebeurd is, uh, is er een hele goede communicatie... tussen de ondernemers en, uh, en alle partners. Ja, dat werkt gewoon super. En dat betekent dat we niet alleen komen op het moment dat er iets aan de hand is... maar ik dan als wijkagent ook...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 Mensen worden op de hoogte gebracht als er evenementen zijn, via flyers. Dus daar is, doe je al preventief ja. ook naar de bewoners toe. He, we hebben niet voor niks uh, met toestemming van de gemeente... de Willemstraat afgesloten, de staat afgesloten. En soms moet, hou ik bewoners tegen, want ik ken ze niet allemaal. Ja. Dan zegt ze, ja, maar ik woon hier. Ja, dan oh, mag, ja, dus dan mag je er doorheen. Ja. Maar dus dat, dat werkt ook mee.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 Maar nu is het al een paar jaar de Vondelaar. Maar ik, ik kan me nog herinneren dat er heel wat spiegels zijn gesneuveld. Ja, en, en ook persoonlijk letsel is geweest uh, ja, in de Verspijkstraat. De Verspijkstraat hoor ik nooit meer. Althans, volgens mij niet meer. Hè? Dus niet meer boven langs, maar beneden langs over ja. de aan En dan uh, daar worden ze opgepikt door, uh, door de politie of handhavers. Ehm um,